Uur. Dit is Eval de Jong met het NOS Journaal. In Lugansk in Oost-Oekraïne hebben pro-Russische activisten het hoofdkwartier van de regionale politie omsingeld. Er staan honderden gewapende mannen die het gebouw willen innemen. De politie weigert het bureau uit te komen. Eerder vandaag wisten de activisten het gebouw van een tv-zender, het provinciehuis en het kantoor van de regionale aanklager in te nemen. De activisten eisen een referendum over de toekomst van de regio in Oost-Oekraïne. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, de Meissère, is bezorgd over de groei van het politiek geweld in zijn land. Het aantal gevallen is vorig jaar met 15 procent toegenomen tot 35.000. Vooral criminaliteit en geweld door extreem-linkse groeperingen in Duitsland nam toe met 40 procent. Politieke betogingen liepen vorig jaar ook vaker uit op geweld, zei de Meissère. Frankrijk gaat de komende drie jaar voor 50 miljard euro extra bezuinigen. Daarmee moet het begrotingstekort worden teruggedrongen. Volgens de voorstellen wordt onder meer een deel van de pensioenen bevroren, net als de salarissen van ambtenaren en de uitkeringen. Het plan gaat nog naar de Europese Commissie, die Frankrijk twee jaar extra heeft gegeven om het begrotingstekort onder de Europese norm van 3% te brengen. Een aantal plaatsen in Overijssel en Drenthe zijn de afgelopen dag straten ondergelopen nadat in korte tijd veel regen was gevallen. Onder meer in losser, rijzen en assen kwamen putdeksels omhoog en liepen kelders onder. Volgens de weerkundigen ging het meestal om zeer lokale buien. In de halve finale van de Champions League heeft Real Madrid Bayern München met 4-0 uitgeschakeld. Bij rust stond Real in München al met 3-0 voor. En vlak voor tijd schoot Ronaldo ook de 4-0 binnen. Morgen is de andere halve finale in de Champions League. Die gaat tussen Chelsea en Atletico Madrid. Het weer, vannacht nog enkele buien, maar ook opklaringen en minimaal rond 10 graden. Plaatselijk kan nevel of mist ontstaan. Overdag wisselend bewolkt met opnieuw enkele buien, in het oosten mogelijk met onweer. Ook van tijd tot tijd zon bij 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht.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 Deep. if anybody finds out I meant to drive home, but I don't of it now, no So we're up, we just sit on the couch One thing lit to another, now just kiss on my mouth I, I need you, darling, come on, set the tone If you feel the falling, won't you let me know Ritme, Ritme van ZFM. ZFM.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 Thank you. I'll be with you. do.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 Stop.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 Ik lijkt misschien wel goed, cool, doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dan dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee. Ei, ei, ei, ei. Ik neem je mee.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 In de wereld, zeg maar wat je dan Staar op van de stil van, stil van. Stil van. Zeg me wat je wil. de stil, zeg maar wat je dan, Staar voor ik neem je mee. Neem je mee op reis, neem je mee naar Rome of Parijs. Ik lijkt ja. me wel koer dat je ja. weet wat ik. Rechtelijk als dus muziek is dus laat je zien wat ik moet doen. Ik neem je mee. Ei, eh, eh, ik neem je mee, ey. ey, ey, ey. Ik neem je mee, ey, ey.